7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Opnieuw rookverbod in heel de horeca. Samsung wil dit jaar geen nieuwe bezuinigingen... en irritatie over motie van PVV. Er komt weer een algeheel rookverbod in de horeca. Staatssecretaris Van Rijn neemt daarmee de wens van de Tweede Kamer over. Volgens Van Rijn kan het nog wel even duren... voordat het verbod daadwerkelijk is ingevoerd. Hij noemt het een zaak van lange, maar schone adem. De tabakswet moet misschien worden veranderd en dat kan wel anderhalf jaar duren. Er was al eerder een algeheel rookverbod in de horeca, maar dat leidde uiteindelijk tot veel discussie en rechtszaken. Uiteindelijk mochten 2000 caféhouders zonder personeel de asbakken weer neerzetten. PvdA-leider Samson wil dat er half april een oranje akkoord ligt waarin nieuwe bezuinigingen voor 2014 worden vastgelegd. Het zou gaan om een bedrag van zo'n 4 miljard euro, zei hij in het tv-programma Pauw en Witteman. Samson vindt het onverstandig om in 2013 al nieuwe bezuinigingen op te leggen. Dat heeft vooral te maken met de krimpende economie dit jaar. Straks om 9 uur maakt het Centraal Planbureau de belangrijkste economische ramingen bekend. En dan weet het kabinet ook of en hoeveel er extra bezuinigd moet worden. In de Tweede Kamer is met grote irritatie gereageerd op een motie van de PVV. Kamerleden moesten gisteravond laat nog uit bed worden gebeld... om te stemmen over een motie van afkeuring. De PVV-motie roept premier Rutte op om het torentje te verlaten... en zich te melden als medewerker van EU-president Van Rompuy. De PVV zegt dat het om een motie van aanmoediging gaat... maar de andere partijen in de Kamer vonden het een motie van afkeuring. Over zo'n motie moet altijd direct door minimaal 76 leden worden gestemd. Kamervoorzitter van Miltenburg wilde nog voor middernacht over de motie stemmen... maar er waren te weinig Kamerleden. De stemming werd uiteindelijk verdaagd naar vanochtend. Drie van de zeven verdachten van de doodslag op grensrechter Richard Nieuwenhuizen... hebben bekend dat ze hem tegen het hoofd hebben geschopt. Dat schrijft de Telegraaf op basis van het afgeronde recherche-dossier. Volgens de krant is er een berg aan belastende verklaringen... tegen de drie jongens, de vier andere verdachten... ontkennen dat ze de grensrechter hebben geschopt. De hoofdverdachte van de Eindhovense mishandelingszaak kan waarschijnlijk niet worden uitgeleverd. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws heeft het Hof van Cassatie bepaald dat minderjarige inwoners van België niet aan een ander land mogen worden uitgeleverd. De Belgische hoofdverdachte is 17. De vier andere verdachten zijn wel meerderjarig. De Amerikaanse generaal Bogdan heeft felle kritiek geuit op de fabrikant van de JSF. Volgens de generaal, die leiding geeft aan de ontwikkeling van het gevechtsvliegtuig, doen Lockheed Martin en Pratt en Whitney er alles aan om elke cent uit de VS te persen. De generaal wil dat de fabrikanten meer investeren in kostenreducties en werken aan betere verhoudingen met de overheid. En ook zouden ze zelf een deel van de risico's voor hun rekening moeten nemen. De Verenigde Staten gaan Syrische rebellen steunen met medicijnen en voedsel. Wapens of andere militaire hulp krijgen de tegenstanders van president Assad voorlopig niet van Amerika. Dat melden goed ingevoerde bronnen aan persbureau Reuters. Ook krijgen de rebellen voortaan geen materieel zoals scherfvesten, nachtkijkers en panzervoertuigen. Vandaag praten verschillende landen in Rome met de Syrische oppositie. Die oppositie vraagt om politiek, politieke, humanitaire en militaire steun. Europa gaat bonussen van bankiers beperken tot maximaal één jaar salaris. De, regering, de regeling gaat volgend jaar in. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben daar gisteravond laat overeenstemming over bereikt. De onderhandelingen hebben tien maanden geduurd en verliepen moeizaam... omdat Groot-Brittannië met zijn grote financiële sector niet zat te wachten op strengere regels. Afgesproken is dat aandeelhouders de bankiersbonussen nog wel mogen verdubbelen. Luchtvervuiling door vrachtwagens kost Nederland jaarlijks naar schatting 1,7 miljard euro aan zorgkosten. Dat is 4 tot 7 cent per gereden kilometer. Dat staat in een rapport van het Europees Milieuagentschap. Nederland staat in de Europese ranglijst van het agentschap op nummer 7. Alleen in Zwitserland, Frankrijk, Italië, Duitsland, Roemenië en Luxemburg zijn de zorgkosten per gereden kilometer hoger. In heel Europa sterven jaarlijks 350.000 mensen... door fijnstof en stikstofoxiden. Milieuagentschap verwacht dat de levensverwachting zal toenemen... als de luchtvervuiling wordt teruggedrongen. De nieuwe generatie vrachtwagens is al beduidend schoner dan de oude. PSV en AZ hebben zich geplaatst voor de bekerfinale. In de arena versloeg AZ Ajax met 3-0. Altidore scoorde twee keer en Gudmundsson één keer. Eerder op de avond won PSV met 3-0 in Zwolle van Pek. Alle doelpunten daar werden gemaakt door Locadia. Dan nog het weer. Droog en van tijd tot tijd zon. Het wordt 5 graden in Limburg en 8 in het noorden. Morgen eerst tot motregen, later zon en een graad of 6. Aanwoud verkeersinformatie Er staat 20 kilometer file in totaal. De files die opvallen staan op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... Tussen Schiphol en lieve Meer 4 kilometer, dat komt er een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen voor Knopet Rottepolderplein. 3 kilometer, daar is een vrachtwagen gestrand. De rechterrijstrook is dicht. Op de A15 Europoort richting Rotterdam voor Knopet Vaanplein. 2 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Het NOS Radio 1 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over zeven. De motie Dick Faber over de schadelijke gevolgen van meeroken is aangenomen. Ja, ze gaan het in Den Haag opnieuw proberen. Een algeheel rookverbod in de horeca. U hoort daar zo meer over, blijf luisteren. Eerst naar de cijfers die de toon van de dag zullen bepalen. Ja, want we willen dus weten of de Nederlandse economie inderdaad is verslechterd... of het begrotingstekort verder oploopt en wat er nou eigenlijk moet gebeuren... of er extra bezuinigingen moeten komen. Om negen uur precies komt het Centraal Planbureau... met de jongste economische ramingen en vooruitzichten... voor zowel dit jaar als voor volgend jaar. Economieredacteur André Meinema is hier vanochtend... en dat zal niet voor het laat zijn, André. Nee. Maar het wordt minder, hè? dat weet jij al wel gewoon. Ja, zoveel is al wel zeker. Als je kijkt naar de ontwikkelingen, de cijfers van de voorbije maanden... Dan is er wel bij het CPB natuurlijk ook uh, in de loop van het uh, najaar het besef doorgedrongen... dat het eigenlijk met name het derde, vierde kwartaal achteruit gehobbeld is. En recentelijk kwam de Europese Commissie met ramingen die uh, er niet omlogen. Dus uh, wat in september nog gedacht werd, een plusje voor dit jaar... is in het najaar in december omgeslagen naar een minnetje voor dit jaar... En dat minnetje zal dit jaar eigenlijk alleen maar een dipper, dieper min worden... gezien de ontwikkelingen van de voorbije maanden. Dat hebben we zich net de CBS-cijfers van uh, onlangs keek. ja dan zie je dat gewoon achteruit hobbelen. Ja. Dus, uh, Brussel, Economische Commissie en CPB, hebben die daar contact over? Of gebruiken ze dezelfde bronnen? Is dat altijd met elkaar een overeenstemming? Nou, uh, ze hebben toen allemaal hun eigen uh, rekenmeesters, om zo te zeggen. En, berekening. en ze krijgen ook uiteraard data aangeleverd die ook het CPB krijgt aangeleverd... vanuit ja. allerlei instanties en hoeken... Dus uh, ja, ze maken voor een deel gebruik van dezelfde uh, gegevens. Uh, leden ze ook van elkaar, om het zo te zeggen. Uh, maar wat je dan vaak ziet, is dat het verschil zit in de tijd. Hè. December was bijvoorbeeld de laatste raming, december raming van het CPB. Inmiddels zijn we bijna drie maanden verder. Ja, in drie maanden kan er een hoop gebeuren. Er kan een hoop gebeuren. En als dat dan zit in een achteruitgang, hè, André, waar, waar liggen de oorzaken daarvan? Want als je kijkt naar landen om ons heen, bijvoorbeeld Duitsland, daar gaat het veel beter. Ja, andere economie. Andere, andere samenstelling. Uh, ik kijk alleen maar naar de huizenmarkt. Bij ons zit die helemaal op slot, ja. al jaren. In Duitsland daarentegen zie je de huizenprijzen nog stijgen. Dus er wordt er nog volop gebouwd. In Frankrijk en uh, België idem dito. Uh, dat heeft toch alles te maken met de samenstelling van de bevolking, uh, met de manier waarop het hier fiscaal geregeld is, uh, met misschien regionaal ingeslopen luchtbelletjes. Uh, Nederland is bijvoorbeeld een open economie, heeft heel veel, uh, is heel erg afhankelijk van wat er om, om ons heen gebeurt. Duitsland heeft een veel grotere industrie, exporteert ook veel meer. Wij leveren meer aan aan die Duitse industrie. Dus de samenstelling van de economie is anders, de bevolking zit anders in elkaar. Kijk naar het consumentenvertrouwen bijvoorbeeld in Duitsland. Dat ligt veel hoger dan bij ons. Het is ook wel iets afgenomen de laatste tijd, maar nog is dat veel beter. Mensen zitten beter in een vuil dan in Nederland. Dat heeft dus gevolgen ook voor de manier waarop je je geld uitgeeft. Dat zie je terug in de consumentenbesteding. in de consumentenbesteding, in het consumentenvertrouwen, ook het producentenvertrouwen. Mm. Dus in al die cijfers zie je bij ons de laatste maanden meer in het rood gezakt om ons heen zie je het ook wel ietsjes teruglopen. Want het gaat wel ietsjes minder ook om ons heen ook. De economische groeicijfers van de voorbije maanden waren lager. Uh, ook in Duitsland. Maar per saldo gaat het dan nog stukken beter... ook in het gevoel van de mensen dan bij ons. Ja. En dan heeft het bij ons um, altijd gevolgen voor de begroting. Voor het begrotingstekort. Er ja, is dus altijd die enige discussie natuurlijk. Het gaat dan direct over van. Oh, we, we verdienen minder met elkaar. Dus het, het, het tekort loopt. Dat zullen we straks ook om negen uur zien wanneer die cijfers naar buiten komen. Dan ga je niet alleen maar kijken naar de economische groei. ga ook kijken. En wat betekent dat dan voor het begrotingstekort en voor onze begrotings, voor onze schuld? Ja, en die zal natuurlijk, als de economie minder groeit, zal dat teruglopen. En het begrotingstekort oplopen. Want je verdient minder en je geeft te veel uit, om zo te zeggen, naar nou, gelang je verdient. Ja, en dan wordt altijd de vraag gesteld. Ja, en wat betekent dat dan? We mogen maximaal van Brussel, hebben we ze alle keurig afgesproken, vonden we. En vinden we nog altijd heel erg belangrijk. 3% maximaal. Want dat is eigenlijk het maximale tekort waarmee je kunt leven. En dan, dan hebben we het over 3%. En dan denk je soms bij elkaar. Wat is dat nou helemaal? Nee. Dat is wel 18 miljard euro. Hè, dat ja. je dan te veel uitgeeft. ten opzichte van wat je verdient. Dus uh, dat moet je terugdringen. We hebben elkaar afspraken over gemaakt. Dat vonden we belangrijk. Vooral voor die landen die er een zootje van maakten. Uh, en nu raakt het ons. En dan ga je eroverheen En dan verdien je dus nog minder. En dan wordt het tekort alleen maar groter. En dan heeft Brussel gezegd. Ja, dan moet je terug naar 3. En dat red je dan niet zonder extra bezuinigingen. Ja, en dat geldt dan vooral voor volgend jaar. Hè? Want we begrijpen inmiddels dat het kabinet dat er al wel over eens is... dat 2013, dat we ons lastig, daar niet altijd voor zorgen over ja, moeten maken. Ja, is... Oli Rehn heeft dat ook aangegeven, de eurocommissaris. Wat, wat zou het aan extra bezuinigingen betekenen voor 2014? Dan moet je toch gaan denken aan waar, waar kun je nog geld vandaan halen. We hebben al zoveel met elkaar bezuinigd. We bij elkaar een totaalpakket in de jaren bedacht. En voor de komende jaren van, van, van, van bijna 45 miljard euro... En dan moet je toch gaan zoeken in de, in de orde van btw-verhogingen... van, btw van uh, bevriezen van belastingen of verhogen van belastingen. Uh -huh. uh, want op een of andere manier moet je de, de, het minder inkomsten... denk aan de meer uitgaven, moet je gezien dus op te vangen. Je hebt meer werkloosheidsuitkeringen, meer bijstandsuitkeringen... minder inkomsten van bedrijven, winstbelasting. Uh, uh, minder afdrachten van btw, want de mensen kopen minder. Dus er komt minder binnen, je geeft meer uit... en dan moet je ergens gaan snijden. En Dan wordt het inderdaad in dat soort uh, categorieën gevonden. Of uh, lonen op nul in de zorg of in de publieke sector... Uh, om op die manier geld binnen te houden in plaats van uit te geven. Goed. André Meijnenma, u hoort hem nog zeker terug deze ochtend. Dank je wel, André. Ja, en bezuinigingen en de relatie met Brussel leidde gisteravond in de Tweede Kamer tot chaos. Het kwam door een motie van de PVV tegen premier Rutte. Leidde midden in de nacht tot een hoofdelijke stemming, maar doordat er te weinig leden aanwezig waren, moet dat vanochtend opnieuw. Het gaat om de volgende motie, ingediend door PVV-kamerlid Barry Matlenen constaterende dat de minister-president zijn woorden en ambitie... om 2 miljard minder aan de EU af te dragen, absoluut niet heeft waargemaakt. Constaterende dat de heer Rutte slappe knieën en geen ruggengraat heeft. Betreurt het hopeloos falen van deze premier. Nodigt hem uit het torentje te verlaten... en eerste assistent van de heer Van Rompuy te worden... en gaat over tot de orde van de dag. Dat is mede getekend door de heer Wilders. Kijk eens aan. Mede door de heer Wilders. U hoorde het PVV-Kamerlid Barry Madlener zeggen. Wij gaan naar Den Haag-verslaggever Wilco Boom. Goedemorgen. Wilco. Nou. Goedemorgen. Zulke moties worden er wel vaker ingediend. Wat was nou het probleem vannacht? Ja, zeker. Er worden vaker moties van wantrouwen ingediend. Meestal worden ze afgewezen. Er trekt altijd veel aandacht, want het is het zwaarste middel... dat de Kamer tegen een minister in stelling kan brengen. Maar ja, dat er dan vervolgens te weinig Kamerleden zijn om erover te stemmen... dat is heel zeldzaam. Ik heb het in elk geval nog nooit meegemaakt. En ja, zoals gezegd, het gebeurde dus in het debat over de Europese top. De top van enkele weken geleden. PVV keurt die resultaten van die top volledig af. Vindt dat de premier daar de belangen van Nederland heeft verkwanseld. Vandaar dat Matlener met zijn motie kwam. Nou ja, en hij zei erbij, het is ludiek bedoeld, uh, wel een aansporing, maar het is een grap. Ja, maar de andere, op, andere oppositiepartijen waren dat volstrekt niet met hem eens. kon namen de motie letterlijk, concludeerde dat het een motie van wantrouwen was. En dat leidde tot een, uh, meteen tot een stevige botsing, onder andere met uh, Alexander Pechtold van D66. Dan nu man en paard. Of u zegt, niet gepresteerd, gefaald, de ouderen, die hele riedel die we de hele avond horen, motie van wantrouwen, weten we waar we aan toe zijn. Of u trekt de keutel in? Meneer Watneijner. Ja, als dat de, de, de taxatie van deze motie is, hij is niet zo bedoeld. Hij is bedoeld als een ludieke motie om ons ongenoegen te uiten. Dus ik wil het niet als een motie van wantrouw uitleggen, had het er wel in gestaan. De heer Klaassen. Ik had nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, ja, de maar de motie... ik vind er een betere politicus dan een grappenmaker. Meneer Van Bommel. Ja, voorzitter. Um, lijkt mij dat die motie niet anders dan kan worden opgevat als... ...een uitnodiging aan de minister-president om op te stappen. En lijkt mij dat we de gewone uh, werkwijze moeten volgen... ...en die motie ook vanavond nog in stemming moeten brengen. Ja, vanavond in stemming moeten brengen... ...want een motie van afkeuring of van wantrouwen. Maar ja, voor zo'n stemming moeten er dus wel voldoende Kamerleden zijn, uh, Lara. En de helft plus één is dat, 76. En die waren er niet. Hm. Maar dat zien die andere woordvoerders toch ook? Die weten dat ook. Waarom drijven ze dan toch door? Nee, de andere oppositiepartijen die hadden wel de behoefte om te laten zien... dat de PVV zijn eigen motie helemaal niet zo serieus nam. Alleen de indiener was aanwezig, Matlener. De mede-indiener van Wilders was er zelf niet. Ook de andere PVV-kamerleden waren er niet. Ze waren al naar huis of hadden andere bezigheden. Ja, en dan redeneren zij, is het wel heel raar als een partij zulk zwaar uh, geschut in stelling brengt. Nou, en dat wilden ze dus even duidelijk maken. Vandaar dat ze op die stemming aandrongen. Uh, en vervolgens probeerden ze ook nog wel uh, kamerleden die elders in het gebouw nog aanwezig waren, op te trommelen. Wat wel opvallend was, want de VVD en PvdA deden dat juist niet. Die gaven hun Kamerleden die nog in de buurt waren, onder andere in het uh, perscentrum Nieuwspoort, de opdracht om vooral weg te blijven. Want anders was er misschien wel quorum geweest en had de motie ook aangenomen kunnen worden. Nou ja, het, het einde van het liedje was, er waren maar 18 Kamerleden bij de stemming. Dat is veel te weinig en om die reden moet de stemming vanochtend straks om 10 uur opnieuw worden gehouden. Hmm. Dus stel dat er onverwachts toch voldoende Kamerleden waren geweest, dat iedereen toch uit bed gebeld was um, en die motie was aangenomen, wat dan? Nou, dan had de coalitie wel het probleem gehad natuurlijk. Want ja, een aangenomen motie van wantrouwen is een aangenomen motie van wantrouwen. Maar goed, dat is niet gebeurd. En dat zal straks ook weer niet gebeuren. De motie is kansloos. De regeringspartijen stemmen natuurlijk tegen. En naar verwachting doen ook alle andere oppositiepartijen dat. En die wetenschap is ook wel een beetje een, een reden voor de irritatie bij de andere fracties over de PVV. Want de PVV dient wel vaker zo'n motie in. Deed dat bijvoorbeeld ook bij het debat over de regeringsverklaring. Werd toen ook niet aangenomen. En met het zwaarste wapen dat het parlement heeft, uh, moet je niet al te lichtvaardig omspringen, vinden de andere partijen. Maar ja dat de PVV dat anders ziet, dat is, uh, dat is nu ook duidelijk. Wilco Boon, dankjewel. Benedictus XVI treedt vandaag terug als paus. Maar in de souvenirwinkels in Rome gaat het nog steeds over zijn voorganger. Johannes Paulus II. Straks een reportage vanuit Rome. Eerste verkeersinformatie bij de AWB Edwin Gerritsen. Er staat nu 30 kilometer file. Er zijn ongelukken gebeurd op de A4. De Naar richting Amsterdam voor de het Nieuwe meer staat 4 kilometer file. de A15 Europoort richting Rotterdam voor Knoop het Vaanplein 4. Drie rijstroken zijn daar dicht. Het verkeer kan beter omrijden via de Benelux-tunnel. Op de A50 Arnhem-Oss staat voor Knoop het Ewijk 8 kilometer. Kilometer, daar staat een auto stil, de rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 16 minuten over zeven. Staatssecretaris Van Rijn gaat weer een totaal rookverbod... voor de horeca invoeren, zo is de NOS te weten gekomen. Duurt nog wel even, minimaal een half jaar... en mogelijk zelfs nog twee jaar. Sinds eind 2010 is er een uitzondering op het rookverbod voor kleine kroegen zonder personeel. Maar een paar weken geleden sprak de Kamer zich uit... om toch weer voor iedere kroeg een rookverbod in te stellen. De motie Dick Faber over de schadelijke gevolgen van meeroken. De motie is aangenomen. En als een motie wordt aangenomen in de Tweede Kamer... dan is het gebruikelijk dat het kabinet die ook gaat uitvoeren. Dat gaat nu dus ook gebeuren als die staatssecretaris van Rijn nog wel een paar bezwaren. Nou, dat is ook de reden waarom ik een brief aan de Kamer heb geschreven... over hoe ik de motie denk te gaan uitvoeren. En ik heb daar aandacht gevraagd voor uh, twee uh, aspecten. Aspect 1 is van wat is nou de juridische grondslag? Uh, we kunnen uh, de uitzondering die gemaakt is uh, terugdraaien... maar misschien moeten we ook eens even kijken... of de wettelijke grondslag niet versterkt moet worden in de wet. Hoe zou dat dan kunnen? Nou, wat je nu ziet is van dat de wet heel erg opgericht is... op het voorkomen dat personeel er last van heeft... En wat je merkt is dat bij het maken van die uitzondering, of weer niet... je discussie krijgt over de vraag van ja, kan het dan precies? En wat betekent dat? En voor welke uh, horecagelegenheid geldt het wel of niet? Ja, want niet elke kroeg heeft personeel. En dan ga je dus al. En dat is het probleem gebleken de afgelopen periode. Ja, dat, is een, dat, dat heeft de discussie gemaakt over van, zijn er uitzonderingen wel of niet nou haalbaar en mogelijk... Dus daarom denk ik, uh, daar wil ik graag met de Kamer over spreken, van of het nou niet verstandiger is om ook naar de wettelijke grondslag zelf te kijken. Dus de aanpassing van de wet te kijken. Ja, maar kan dan bijvoorbeeld denken dat je zegt, ja, het geldt niet voor een rookvrije plek voor personeel, maar een rookvrije plek voor iedereen. Dat moet een recht zijn. Nou, ik, uh, ik zie nu dat u bij onze juridische afdeling zou kunnen komen werken, maar misschien zijn er nog meer mogelijkheden. Die wil ik dus uh, graag uh, bekijken. Uh, maar dat moeten we dus even rustig doen. Uh, want dat is, uh, als, je, als je dit echt goed wil regelen, dan moet je ook kijken of de wet dan ook uh, goed aangepast uh, kan worden. Nou, en het tweede punt waar ik naar wil kijken is de handhaving. Je merkt nu al dat het een probleem is, hè? de handhaving van het rookverbod, ook in grote kroegen. Ja, dat is uh, eigenlijk altijd een probleem als je een regeling uh, stelt. En overigens laten we nou niet doen alsof je alles van de handhaving hebt uh, verwacht. Het zal altijd zijn dat als je een regel stelt dat je heel veel kan controleren... maar dat je met controles natuurlijk niet alles kan regelen. We zetten ook niet een politieagent langs elk uh, rood stoplicht. Maar de handhaving moet wel uh, gewoon goed zijn en ook adequaat zijn en frequent genoeg uh, zijn. Dus vandaar dat ik met de voedsel- en warenautoriteit wil praten over hoe dat nou het beste kan... Is er een capaciteitsuitbreiding voor nodig? Geld hebben we daar niet voor, dus dat moet dan ten koste gaan van andere prioriteiten. Dus de, niet alleen de juridische grondslag, maar ook de naleving is een heel belangrijk punt voor mij. Als ik u zo hoor, dan vindt u de wet die er nu ligt, eigenlijk gewoon een slechte wet. Nou, ik constateer alleen dat met die discussie over roken. En over van of je wel of niet een uitzending mag maken en op welke ronde dat te er moet. Daar is heel veel discussie over ontstaan. En je kan het heel goed opschrijven, maar het gaat ook een beetje om... hoe dat in de samenleving wordt ontvangen en hoeveel discussies erover zijn. En als het nou, dat moet ik nog bekijken, maar als het nou zou kunnen... dat we een stevige grondslag in de wet zouden kunnen maken... en dat die zou dan helpen, dan ben ik daarvoor. Maar dat kost, denk ik, heel veel tijd. Dus het duurt nog wel eventjes voordat het rookverbod totaal ingaat, klopt dat? Nou, er zijn eigenlijk twee wegen. Het, zeg maar, het, het uh, relatief snel terugdraaien van... De uitzondering is een mogelijkheid, maar dat heeft een aantal nadelen die ik net heb geschetst. Of je maakt een andere wettelijke grondslag en dan ben je wat langer bezig, misschien wat solider er bezig. En dan moet je rekenen op zo'n anderhalf jaar. Maar het duurt nog minimaal een half jaar, maximaal anderhalf tot twee jaar, voordat er een totaal rookverbod is. Ja, dat klopt. Dus van de staatssecretaris mag er nog wel eventjes gerookt worden in kleine kroegen. Later vandaag vergaat het de Tweede Kamer over roken en het verbod daarop in de horeca. Nou, u kunt het allemaal rustig teruglezen Nog eventjes op onze website. Opnieuw die poging tot een totaal rookverbod voor de horeca. Eh, op nw.nl. Deze bijdrage was van Marcel de Benedictus XVI is vanavond paus af. Hij heeft nooit de populariteit kunnen ervaren van zijn voorganger. Dat blijkt ook in de souvenirhandel. Martijs van der Wiel ontdekte dat in Rome. Op de Via della Conciliazione, de brede straat naar de Sint-Pieter... zitten ze naast elkaar, de souvenirwinkels. Kalenders, ingelijste foto's, boeken, borden met fotoprint erop. Je kunt alles met de pauze erop kopen hier. En als je goed kijkt, zie je dat het heel vaak... niet de huidige vertrekkende pauze is die erop staat. Minstens even vaak is het zijn voorganger, Johannes Paulus II... Even aan de verkoopster vragen hoe dat zit. Sicuramente quello che ad oggi è ancora più caro a tutti quanti, Giovanni Paolo. Johannes Paulus is acht jaar na zijn dood nog steeds het meest geliefd. Hoe kan dat? Omdat hij opener was, menselijker. Vooral de klanten uit Zuid-Amerika vinden dat. Die vonden Benedictus te afstandelijk. En dat ziet u aan de verkoop? Na zijn verkiezing dachten ze dat Benedictus snel de plek van zijn voorganger zou innemen in de verkoop. Maar dat is nooit gebeurd. Alleen vandaag was er even meer vraag naar Benedictus. Een collega komt erbij staan. Alleen tijdens zijn laatste audiëntie... kwam Benedictus even dicht bij de bevolking. Het is wel een beetje laat. Komt een Duitse klant de zaak in. Op zoek naar een souvenir met de pauze erop. Van welke pauze? ons natuurlijk. Onze Bayerischen Hij verliest het hier van Johannes Paulus II. Ja, eerlijk. Had je gezegd? Ja. Moetila. Beetje... Oh, echt. Maar ons komt, dat komt erst nog, als het niet meer is. Nee, de tijd van Ratzinger, Benedictus, die komt nog. Als we nou toch een populariteitspool van maken, wat is dan eigenlijk de score, de verhouding? Twee tegen twintig zelfs. Twee Benedictus-artikelen op twintig van zijn voorganger. Voor de verkoop hoopt hij op een charismatische nieuwe paus. Sí, ja. En dit zijn voor u de topweken, hè? Seguramente, si. In bij het vertrek krijg ik een cadeautje mee, een kaartje, een geplastificeerd fotootje van de paus met het zegel. En het is Benedictus omdat u het niet meer verkost krijgt? Nee, Een mooie herinnering aan deze dag. Grazie. Ciao. Grazie. Het was aardig bedoeld, Matthijs. Over de laatste dag van Benedictus de XVI praten we nog even door. Met fatica anderskundige Andrea Vrede. Andrea, goeiemorgen. Goedemorgen. Hoe is in de media gereageerd op uh, zijn uh, toespraak... tijdens zijn laatste publieke audiëntie... waarin hij het had over vreugde en licht en harde wind? En het leek alsof het ja, nou, sliep. In de Italiaanse media um, eigenlijk betrekkelijk positief en mooi en lovend. Zoals het natuurlijk vaker gebeurt wanneer een paus ja, doorgaans overlijdt... maar in dit geval dus weggaat, aftreedt en afscheid houdt. De Italiaanse media zijn natuurlijk totaal gefixeerd op de de verkiezingsuitslag op dit moment en de poging om een regering te vormen. Dus helaas komt Benedictus er op deze geweldige periode nog een klein beetje bekijkt af. Wat wel is opgevallen is dat hij uh, duidelijk gezegd heeft... In een, van die, uh, in een van de woorden van zijn toespraak was dat hij het kruis niet in de steek laat. Dat hij dus niet ja, zijn, de zwaarte van zijn taak in de steek laat. En ja. dat is eigenlijk een reactie geweest en waar de media erg op fixeren... op kritiek die Benedictus ontving vlak na de aankondiging dat hij ging aftreden omdat, ja, immers zijn voorganger Johannes Paulus II, waar we daarnet al over hoorden, die is niet van het kruis afgedaald. Die heeft tot zijn dood, is die paus geweest. En die heeft ondanks zijn zware ziekte deze taak volbracht. Dus Benedictus heeft laten weten, ik blijf toch paus. Hè? En dat merk je uit allerlei dingen. Ook al ben ik nu emeritus paus. En daar wordt wel best wel veel aandacht aan besteed. Hmm. Krijgt hij dan, uh, Andrea, uh, geen tijdelijk plaatsvervanger? Want hij treedt toch echt terug om acht uur vanavond. Ja, zeker. Op een gegeven moment, namelijk uh, vanavond om acht uur, is het afgelopen. Dan zal hij uh, in het buitenverblijf waar hij naartoe gaat, Castel Gandolfo, zal de pauselijke ring afleggen. Die wordt dan kapotgeslagen. Ritueel, die mag niet meer bestaan. Zijn pauselijke zegel wordt ook kapot gemaakt. Dan is er een, een nieuwe interim bestuurder die het conclave moet organiseren en die er gewoon de dagelijkse gang van zaken moet waarnemen. En dat is notabene zijn rechterhand, Tarcisio Bertone, staatssecretaris, eerste minister. Toevallig valt die functie samen met het staatssecretariaat dit keer. En ja, Bertone zal dus eigenlijk alles moeten gaan organiseren... en die is dus even de manager, de baas van de kerk... totdat er een nieuwe paus gekozen is. Ja, en ik kan me voorstellen dat ze die tijd zo kort mogelijk willen houden. Uh, wanneer kan het conclaaf beginnen? Dat is onduidelijk, want Benedictus heeft nog iets heel prachtigs gedaan... vlak voordat hij dus aftrat. Hij heeft een eigen besluit genomen waarin hij de kardinalen de mogelijkheid geeft... om de officiële termijn van 15 dagen, niet eerder dan 15 dagen... vroeger na het overlijden van de paus... Uh, moet er een nieuw conclave komen, niet later dan 20? De kardinalen mogen dat veranderen, die, die termijn. Moeten ze wel met z'n allen bij elkaar zijn al. En dan moeten ze dus ook daar een gezamenlijke beslissing over nemen. Nou, dat zal niet eerder dan 4 maart gebeuren als ze allemaal in Rome zijn. En dan is het maar de vraag of ze het inderdaad gaan vervroegen. Gaan hier geruchten op dat uh, vooral de kardinalen, uh, de Italianen, dus de Curie-kardinalen... die werken in het bestuursapparaat van de kerk, die willen graag dat het heel snel begint. Maar de andere kardinalen die van buiten komen... Noord-Amerika, Zuid-Amerika enzovoort... die zouden graag wat meer tijd willen hebben... om wat meer hun campagnestrategie te gaan bepalen. Want er is geen duidelijke kandidaat. Nou, Andrea Vredes, dat wordt een interessante dag vandaag ook weer. Dank je wel voor nu. We gaan naar Noord-Holland, want de provincie haalt de draagvleugelboten uit de vaart. Die de verbinding tussen Amsterdam en Velzen verzorgen. Die veerdienst kost 1,2 miljoen euro per jaar. En dat vindt de provincie te duur. Op Stijger 14, achter het Centraal Station van Amsterdam, staat Mark Robin Visser. Ja, het wordt stil op Stijger 14 straks. Hier ligt nu de draagvleugelboot richting IJmuiden en Velsen klaar. En ik heb net geleerd dat er twee kapiteins op het schip zijn. Waarom moet dat? Nou, Volgens... de BPR, volgens BPR, binnen, binnen het politiereglement, als het schip snel gaat, de 40 kilometer. Dan moeten we twee week op tijd zijn wezen. En hoe hard gaan jullie nou tegenwoordig? Want na het ongeluk moesten het, moest het wat langzamer, hè? Ja, nou, we varen nu, als we zo meteen weggaan, dan uh, varen we 12 kilometer. Tot dan uh, ongeveer daar waar je dat groene lichtje ziet uh, knipperen. Dat is ja, in de verte, ja. En dan gaan we op vleugel, zoals dat heet. Dan gaan we gas geven. En dan varen we met 53 kilometer uh, richting uh, Velzen. En als we dan bij, bij Seiken C komen, dan uh, geven we nog een beetje gas. En dan gaan we naar, naar ja. deze boothaalte, 64 zo'n beetje. Mooi werk? Heel mooi werk, daarom ben ik het ook gedaan. Ja. Ja. Maar hoe moet dat nou verder? U zei net nou tegen mij, ik ben 60. Ja, nou ja, uh, uh, waar moet ik dan anders naartoe? Ik heb 33 jaar op het tanken gezeten, maar dat doe ik niet meer, want dat, uh, dat is te dus zwaar. Dus ja, dat we we maar mee. Onzekere toekomst voor u? Ja, zeker onzeker, Ja. ja. En ook voor de reizigers natuurlijk, want die zijn ja, er is ook wel een busverbinding... maar die gaat uh, lang zo snel niet. Nee, dat ook. En ons grote voordeel is natuurlijk, wij varen altijd. Ja. Als uh, bij, de, bij de NS de eerste snelvlogjes naar beneden vallen... dan uh, schiet de stress erin. Hè, en uh, wij gaan gewoon door. Dat is dan toch wel heel fijn. Ik loop even naar meneer Oud. Die is van de dagelijkse uh, operaties van uh, Connection. Uh, jullie varen altijd. Uh, het is mooi werk, hij is snel. Ja. En toch... Is het afgelopen? Ja, dat is eigenlijk heel triest. Het is een uh, prachtig product. De mensen vinden het uh, enorm goed. Ik bedoel, het, het blijkt al dat we al jarenlang uh, nummer 1 en nummer 2 zijn in de OV-klantenbarometer. Nou, dat zegt toch iets uh, over het product. En dat is dan jammer als de, de provincie de stekker eruit trekt. Ja, mevrouw Brouwer, uh, 1,2 uh, miljoen euro per jaar gemiddeld. Varen er op, ze, uh, op deze lijn 23.500 mensen mee per maand. Dat verschilt nogal, hè. in de zomermaanden is het heel druk. Ja, in de, in de zomermaanden wordt die ook uh, he, heel veel gebruikt om naar het strand te gaan of ja. uh, uh, in Amsterdam te gaan shoppen. Dus toerisme, maar uh, het forensenverkeer, ik heb een staartje gezien in januari, toch ook bijna 15.000 uh, passagiers. Ja, zijn, we hebben heel veel vaste klanten en die gaan gewoon iedere dag met de boot mee. Waar moeten die klanten nou straks, uh, hoe moeten die nou straks uh, vervoerd, hoe, ga, hoe gaat dat? Ik denk dat de grootste goed gemeente de auto gaat pakken. Want ja, uh, lijn 82 wordt genoemd als alternatief. Dat is een busverbinding. Dat is een busverbinding, ja. Alleen die komt niet bij het Centraal Station. Dus die stopt uh, bij uh, de Mannestraat of bij Sloterdijk. Dus ja. de mensen moeten een extra overstap maken, ja. terwijl ze hier rechtstreeks in het centrum zijn. Ik kijk nog even de stijger af in, in, het, in het ochtend. U gaat er vandoor. Ja, we gaan er vandoor. Ja, het is mijn okay. tijd. Ik wens u een behouden vaart. Ja, Oké. Okay. En zolang het nog kan. Ja, we, we gaan ervan genieten nog. Goede reis. Oké. Okay. Ja.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 Samsung wil in april akkoord over bezuinigingen 2014... en toch een algeheel rookverbod in de horeca. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. bvd leider Samsung stuurt aan op een oranje akkoord... waarin de bezuinigingen voor 2014 zijn vastgelegd. Half april moet dat akkoord er zijn. Het gaat om ongeveer 4 miljard euro aan bezuinigingen... zei hij in het tv-programma Pauw en Witteman. En Samsung voelt er weinig voor om ook dit jaar extra te snijden. Het zou heel slecht zijn voor Nederland om nu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 Er mag straks in geen enkel café meer worden gerookt. Ook niet in de kleine kroegen. Staatssecretaris Van Rijn gaat dat op verzoek van de Tweede Kamer regelen. Toch kan het nog wel even duren voordat het algehele rookverbod is ingevoerd. Nou, er zijn eigenlijk twee wegen. Zeg maar het het, het uh, relatief snel terugdraaien van uh, de uitzondering is een mogelijkheid. Maar dat heeft een aantal nadelen. Of je maakt een andere wettelijke grondslag en dan ben je wat langer bezig. Misschien wat solider daar bezig. En dan moet je rekenen op zo'n ongeveer anderhalf jaar. Er was al eens een algeheel verbod, maar toen kwam er voor kleine kroegen een uitzondering. De hoofdverdachte van de mishandeling in Eindhoven kan waarschijnlijk niet in Nederland terecht staan, schrijft de Belgische krant het laatste nieuws. De 17-jarige verdachte mag niet worden uitgeleverd, zegt het Hof van Cassatie, omdat minderjarige Belgen niet aan een ander land mogen worden uitgeleverd. De vier andere verdachten zijn wel meerderjarig. Nederland heeft flinke zorgkosten door luchtvervuiling veroorzaakt door vrachtwagens. Jaarlijks gaat het om zo'n 1,7 miljard euro. Het Europees Milieuagentschap heeft dat uitgezocht. In heel Europa sterven jaarlijks 350.000 mensen door fijnstof en stikstofoxiden. Milieuagentschap verwacht dat de levensverwachting zal toenemen als de luchtvervuiling wordt teruggedrongen. Europese bankiers krijgen vanaf volgend jaar een maximale bonus van één jaar salaris. Het Europese parlement en de EU-lidstaten hebben dat besloten. De onderhandelingen hebben lang geduurd, omdat Groot-Brittannië met zijn grote financiële sector niet zat te wachten op strenge regels. Afgesproken is dat aandeelhouders de bonussen nog wel mogen verdubbelen. Een grote irritatie in de Tweede Kamer gisteravond door een motie van de PVV tegen premier Rutte. Daarin stond dat Rutte maar beter kan opstappen en dat hij zich moet aanmelden als medewerker van EU-president Van Rompuy. Ludiek bedoeld, al dus de PVV, maar andere partijen konden er niet om lachen. Dan nu man een paard. Of u zegt, niet gepresteerd, gefaald, de ouderen, die hele riedel die we de hele avond horen, motie van wantrouwen, weten we waar we aan toe zijn. Of u trekt de keutel in. Meneer McLeaner. Ja, als dat de taxatie van deze motie is. Hij is niet zo bedoeld. Hij is bedoeld als een ludieke motie om ons ongenoegen te uiten. Dus ik wil het okay. niet als een motie van wantrouwen uitleggen. Dat had het er wel in gestaan. Motie van wantrouwen. Een motie van afkeuring moest meteen over worden gestemd. Zo schatte de Kamer dat in. En Kamerleden werden dus om middernacht uit hun bed gebeld om te komen stemmen. Uiteindelijk waren er niet genoeg Kamerleden aanwezig. Dus de stemming is verplaatst naar later vanochtend. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weerplaza.nl De ochtend begint met lage temperaturen. Op diverse plaatsen ligt het kwik iets onder het vriespunt en op andere plaatsen net erboven. De lucht is wel droog, dus de kans op gladheid is minimaal. We hebben verder vanochtend te maken met wolkenvelden en af en toe breekt de zon door. In de loop van de dag wint de zon steeds meer terrein, zal ze dus vaker schijnen, maar de wolken blijven ook aanwezig. Het wordt een droge donderdag en de temperatuur loopt van op naar zo'n 5 graden in Limburg en 8 graden in het noordwesten en noorden van het land. De noordelijke wind waait er overigens zwak tot matig, windkracht 2 tot 4. Komende nacht en morgenochtend trekt er een zwakke storing over het land. Dan kan er wat lichte motregen vallen, maar veel stelt dat niet voor. In de loop van de dag breekt de zon weer door en morgenmiddag is het dan 5 tot 7 graden. Ook in het weekend hebben we het droog weer, de zon schijnt geregeld... en de temperaturen liggen smiddags rond 6 graden. ABB-verkeersinformatie. Het is niet drukker dan gebruikelijk. Op donderdag er staat 40 kilometer file. Er zijn wel vrij veel opvallende files bij. Op de A4 Den Haag-Amsterdam. Verknopen de weer meer, 4 kilometer na een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen voerden en Bodegraven, 4 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Verknopen het Vaanplein staat 5 kilometer. Twee rijstroken zijn daar dicht. Het verkeer kan beter omrijden via de Benelux-tunnel. En op de A50 Arnhem richting Os staat de langste file... tussen Renkum en Knoop het Eewijk, 11 kilometer. Er staat een auto stil, de rechte rijstrook is dicht. Zes minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Over de laatste dag van Paus Benedictus de 16e... en zijn hele pontificaat van acht jaar... spreken we straks emeritus hoogleraar theologie Herman Hering. U kunt er al over lezen op onze website, nos.nl. Eerst naar onze voedselketen en alle problemen rondom hogere boetes. En eventueel zelfs sluiten van bedrijven die frauderen met voedsel. Maatregelen tegen fraudeplegers moeten strenger. Dat zegt het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Afgelopen maanden liep het vertrouwen van de consument in vlees en eieren heel wat schade op. Mark Jansen, directeur van het CBL. Goedemorgen. En waar lag dat aan? Um, het ligt natuurlijk aan daders, maar we ja. hebben ook zoiets als de voedsel- en wareautoriteit... die um, de gezondheid van dieren en planten, dierenwelzijn, veiligheid van ons voedsel, moet controleren, daarop toeziet. Zijn zij te slap geweest? Uh, nou, u noemt een, een rijtje zaken waar ze op controleren, maar ze controleren op veel meer uh, dan wat u noemt. En uh, dat is ons ook een beetje een doren in het oog. Uh, kijk, wetsovertredingen zoals nu, fraude, dat moet echt aangepakt worden door de overheid... Uh, en er is ook geen enkel excuus te bedenken voor, uh, voor fraude. En zeker niet op voedselgebied. Dus de VWA die, uh, moet hier heel streng optreden. Of heel strenger zou... op tot nu toe. Of ja. zou het uh, Openbaar Ministerie dat eigenlijk moeten doen? Ja, dat is, dat is een combinatie. Natuurlijk als strafrecht eh, onder de hoek om kijken... komt het Overbaar ministerie, het ministerie van Justitie bij kijken. Dat moet wat mij betreft veel sneller. Maar de straffen moeten ook veel hoger. En uh, mensen moeten gewoon die uh, uh, loopje nemen met, uh, met het vertrouwen in voedsel. Mm. Ook al is de veiligheid niet het geding. Maar uh, mensen moeten erop kunnen vertrouwen. Die moeten gewoon de cellen in wat mij betreft. Die ja. bedrijven moeten gesloten worden. die moeten niet meer in de voedselketen uh, actief kunnen zijn. Maar dan moet het wel eerst duidelijk zijn. Dat geeft u eigenlijk ook aan wie wat controleert. U zegt de voedsel- en warenautoriteit. De voedsel- en controleert veel, misschien wel te veel voor uh, de hoeveelheid mensen die ze hebben? Ja, de voedsel- en wareautoriteit is eigenlijk een fusieproduct van een jaar of tien geleden opgericht. Uh, en daar lag toen nog de nadruk echt op uh, controle voedselveiligheid en de warewet, ook goede etiketering. En daar is de afgelopen tijd zoveel bijgekomen. En tegelijkertijd hebben ze uh, bezuiniging op bezuiniging moeten ondergaan. Dus ik verwijt dat toch wel de politici. Uh, dat ze erg onzorgvuldig met, uh, met de voedsel- en zijn ja. omgegaan. Meneer Jansen, we eens een concreet geval nemen. Die nep-bio-eieren in Duitsland, daar is het een groot ja. schandaal. Uh, daar werd ook gezegd, zijn duidelijk links ook naar Nederland. Ja. Wordt er bijvoorbeeld op dit moment gekeken bij Nederlandse bio-kippenboeren... of die eieren allemaal wel voldoen? Er wordt gekeken, zowel door uh, zeg maar de controleinstantie voor biologisch, dat is SCAL, maar ook door de Voedsel en door welke linken er zijn met Duitsland. Uh, en als daar uh, linken zijn, uh, dat, uh, dat daar ook alweer sprake is van fraude. In Duitsland is het in ieder geval zo, als het in Nederland ook zo is. Ja. Dan moeten die producenten, die handelaren uh, waarschijnlijk, die ertussen zitten, keihard, keihard worden aangepakt. Ja, maar er wordt dus inderdaad onderzoek gedaan. Zou bijvoorbeeld ja. de, FIAT, dat, de FIAT dat ook moeten doen? De field is ook een dienst natuurlijk die, die, die fiscale fraude opspoort. Uh, dus die moeten hier ook scherp op zijn. Maar bijvoorbeeld ook een partij als de, de arbeidsinspectie. Een tijdje terug hadden we nog het Champignon geval. Waar er ergens in, terug in de keten bij Champignon telers uh, illegale arbeidsconstructies werden toegepast. Nou, daar werden supermarkten ook door minister Asscher uh, hard op aangesproken. We hebben daar een goed gesprek over gehad met minister Ass. En we hebben gezegd van ja jongens, de overheid moet hier de arbeidsinspectie op inzetten en het OM en alles uit de kast halen om, uh, om dit soort fraudegevallen te voorkomen. En ik snap dat u dat allemaal zegt hoor, meneer Jansen. Want uh, we constateren het al. De consument uh, is, ja, heeft, heeft minder vertrouwen in, in wat hij koopt en op zijn bord heeft. Maar kan de, de supermarkt ook wat doen hierin? Want daar Tuurlijk. hoor ik u eigenlijk niet over. Nee, dat is, uh, dat is correct. De supermarkten hebben ook een verantwoordelijkheid natuurlijk om. Uh, Zeker de fabrikanten van, van huismerkproducten te controleren. Dat doen wij ook. Ja. Veel meer uh, controles dan, uh, dan wettelijk verplicht is. Hoe, doe, hoe doet dat... u dat? Wij, wij, wij controleren die bedrijven die, die leveren voor huismerkproducten Eén keer per jaar uh, structureel door een onafhankelijke uh, certificerende instelling. Uh, maar daarnaast ook uh, steekproefgewijs. Uh, we gaan zelf op bezoek bij die bedrijven. Dus die liggen al onder de loep. Maar als het puntje weer paaltje komt, je bestelt een product waar rundvlees in zit en de leverancier doet de paardenvlees in. Dan kun je die fraude, dat is echte fraude, die kun je eigenlijk alleen maar achteraf constateren. Mm. En dan kunnen wij stoppen met het afnemen van die producten. Maar die bedrijven moeten helemaal uit de voedselketen verwijderd worden door de voedselenwarenuitheid. Mm. Nou meneer Jansen, is daar voldoende aandacht voor? Want als daar vervolgens bij wordt gezegd, ja dan wordt het product wel wat duurder. Is men dan nog zo belangstellend? Ja, absoluut. Uh, Fraude is geen enkel argument. En supermarkten, dat geef ik toe, die kopen scherp in bij de leveranciers. marges zijn klein, hè? De marges zijn klein in de hele keten, ook weer de retail. Inkoopvoordelen, die willen wij, uh, geven We geven ze zo snel mogelijk door aan de consument. Want de concurrentie is heftig. Maar er is geen enkele fraude, ook scherp inkoopbeleid, uh, sorry, er is geen enkele. Uh, excuus voor fraude, ook scherp inkopen door supermarkten niet. En als je voor de afgesproken prijs niet kunt leveren... dan lever je dus niet. En dan ga je niet zitten rotzooien met het voedsel. Ja, maar dat is nou juist het grote probleem, hè? De, de ja. houding van supermarkten. Uh, het het um, eenzijdig uh, opleggen van, van, nou. van eisen als het gaat om, om de prijzen. Ik kan nou. me wel voorstellen, meneer Janss, ook al is dat illegaal... dat je dan um, probeert alsnog de marge wat op te rekken. Ik kan me dat dus niet voorstellen... Uh, ook al wordt er scherp ingekocht en het is altijd, een, uh, er zijn twee partijen bij betrokken. Als je op een gegeven moment de prijs overeenkomt mm -hmm. uh, en je denkt als leverancier van ja, ik kan er eigenlijk niet mee doen, dus ik moet maar gaan frauderen. Ja, dan ben je het niet waard om, in de, om met voedsel om te gaan. Dan moet, echt, uh, dan moet je echt de bak in. Maar het is geen uh, optie om Nianse, de prijs in dat opzicht uh, wat reëler te laten zijn? Nou, Zodat mensen ook geld om... kunnen verdienen aan de producten die ze verkopen. I iedereen moet een beetje geld kunnen verdienen, zowel leveranciers als supermarkten. Uh, uiteindelijk moet de consument een, uh, een product kopen die die kan vertrouwen. Mm. En wat ik al aangaf, er is geen enkel excuus voor fraude. Geen enkel. Mark Janssen, directeur van het CBL. Dank u wel voor de toelichting. Graag gedaan. Voor de sport gaan we naar Frank Wielaert. Frank, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de bekerfinale is bekend. PSV tegen AZ. Pek Zwolle verloor thuis van PSV. En AZ won uit van Ajax bijna met 3-0. Ja, er wordt veel gezegd over het bekertoernooi in Nederland. Was dit nou... Een leuke halve finale? Nou, in beide gevallen waren ze nogal identiek. En dan laat ik het keurig netjes houden. Dat, uh, ik zeg, door te zeggen dat de thuisploeg vooral de bal had. En uh, die oeverloos heen en weer schoof. En de uitploeg kreeg dan de kansen. En die schoten ze er ongeveer allemaal in. En dat, dat, ja, beide, ploegen, uh, beide wedstrijden zijn zo eigenlijk identiek verlopen. Vandaar ook allebei 0-3. Ja, dus het was niet heel erg spannend en enerverend. Nee, het was weinig innoverend inderdaad. Dat is uh, netjes gezegd. Mm, maar toch verrassend of niet uiteindelijk? Bijvoorbeeld dat uh, AZ wint met 3-0 in Amsterdam van Ajax? Of vond je nou ja, aan dan? de ene kant wel. Dat mm. ze, want AZ draait natuurlijk geen goed seizoen. En, uh, en Ajax uh, op zich wel. Want die staat natuurlijk hoog op de ranglijst. Maar uh, de boer had, had uh, gekozen om uh, wat mensen rust te geven. wat mensen met kleine pijntjes. Waarvan het al wel bekend was dat ze... Uh, licht geblesseerd dan wel vermoeid waren. Maar ja, dat waren er toch zeven tegen het vaste basiselftal van AZ. Nou, dan kun je wel eens tegen een zeeport aanlopen en uh, dat is Ajax overkomen. Mm, maar neemt Frank de Boer dan dat toernooi niet serieus? Kunnen we dat stellen? Nou nee, in, in dit geval, kijk, als je de beker wil winnen, dan, dan neem je misschien uh, onnodige risico's. Hoewel hij wel gewoon allemaal spelers had opgesteld die we allemaal al wel kenden uit de, uit de eredivisie. Dus echt uh, heel gek was het niet wat hij die, wat die deed. Het waren er alleen een beetje, beetje veel. Een beetje <laughs> ja, en AZ redt in één klap een slecht seizoen? Uh, dat zou zomaar kunnen ja, want uh, tegen PSV uh, dat uh, eerste of tweede eindigt, daar gaan we eigenlijk allemaal wel zo'n beetje van uit. En uh, AZ hoeft dat niet meer zijn uiterste best te doen om de playoffs voor Europees uh, voetbal te halen voor de Europa League. Want als PSV uh, de finale haalt en eerste of tweede wordt in de competitie, dan gaat AZ sowieso Europa League spelen en dan hebben ze weer een doelstelling gehaald. Hmm. Hey, PSV had wel wat moeite met Zwolle. Hè? Uh, Zwolle speelde weer uh, vrij. En uh, frivol. Um, toch drie doelpunten voor uh, PSV van de jongen. Um, Juren Locadia. Ik zou dat? een nieuwe spits kunnen zijn van PSV? Die nog te ja, dat, zou, dat zou zomaar eens kunnen. De Locadia is een type spits die iedereen in de top van Nederland wel zou willen hebben. Een type killer. Uh -huh. En dat geeft ook wel een beetje aan. Maar Tafs, de eigenlijke spits die daar normaal gesproken zou staan... die lag tijdens die wedstrijd ziek in zijn hotelbed. En Locadia die gaf na afloop aan dat hij na tien minuten al helemaal kapot zat... en dat hij eigenlijk ook te ziek was om te spelen. Dat hij zo snel mogelijk ook weer zijn bed in wilde. Maar ja, in die tussentijd had hij er wel drie geprikt. Dus, en uh, Tex Wolle uitgeschakeld. Uh, dus het zou zomaar kunnen dat uh, als hij uh, niet ziek wordt, nog zieker wordt... Uh, komend weekend tegen VVV uh, in de basis staat. Toevallig ook een ploeg waar hij dit seizoen al drie tegen ingeschoten heeft. Dus waarom zou advocaat het niet doen, zou je bijna zeggen. Ja, en dan hebben we nog één puntje, want AZ en PSV spelen nog tegen elkaar. Kan dat nog uh, van invloed zijn? Ja, dat zou natuurlijk altijd kunnen. Drie weken voor de bekerfinale. De bekerfinale is net voor de laatste speelronde. Dat is, uh, ja, dat is jammer, dit ja. jaar zo bepaald door ja. de KNVB. En uh, drie weken voor die bekerfinale spelen ze tegen elkaar in Alkmaar. Ja, AZ, kunnen we nu natuurlijk zeggen, heeft er baat bij dat PSV bij de ja, eerste precies. twee eindigt. Ja, dan kun je er allerlei theorieën op loslaten. Ik ben er dan voor om gewoon die wedstrijd maar eens te kijken. En dan gewoon te, te zien wat er gebeurt. Ik kan me bijna niet voorstellen dat Gert-Jan Verbeek tegen zijn ploeg zegt. Weet je wat jongens, trek je pootje maar terug en laat ze er maar twee inschieten. Maar uh, ja, dat zou kunnen. Maar uh, la laten we eerst maar eens gewoon kijken als die wedstrijd uh, uh, begint. Of ze dat daadwerkelijk gaan doen. We kunnen, we kunnen van alles bedenken. En, uh, ja, maar ja. dat lijkt me nogal vroeg om daar nu al over te beginnen. Dan gaan we tijd die wedstrijd kritisch bekijken van de Ja, dat, lijkt me heel goed. Hartelijk dank. Het gaat om twee zaken vandaag. De ramingen van het CPB. Die cijfers komen om 9 uur. En natuurlijk het aftreden van Benedictus de 16 We spreken straks met een oud student van de paus. Maar eerst naar het WGR. Het is ook belangrijk. Op de weg. Het is uh, minder druk dan gebruikelijk, Lara. Er staat uh, 50 kilometer file in totaal. De meeste files staan in het midden van het land. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor Bodegraven 6 kilometer. Daar staan de vrachtwagen stil, de rechte rijstrook is dicht. En de langste file staat op de A50 van Arnhem naar Os... tussen knoop het Grijshoord en knoop het Valburg 11 kilometer. Daar stond ook een auto stil, maar daar is de weg weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. En die oud-student van toen nog, Jozef Ratzinger... is emeritus hoogleraar theologie, Herman Hering. Meneer Hering, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, was hij toen al net zo als dat hij als paus was, denkt u? Nou, ten dele ja, ten dele heeft natuurlijk deze functie uh, uh, heeft een andere uitwerking gehad op hem. Hij was altijd uh, voorzichtig, vriendelijk, hij kon luisteren. Hij was altijd ook een man waar je nooit precies kon weten wat hij nu even op het moment dacht. Ja, een beetje afstandelijk dus, dat ook wel de kritiek op hem is geweest hè, de afgelopen acht jaar. Ja, dat is natuurlijk het hoofdprobleem. Hij laat nu een kerk achter die meer gepolariseerd is dan ooit. Het gesprek tussen de delen van de kerk is zeer moeilijk geworden. Het is een, zeer, een, een sfeer van wantrouwen ontstaan, ook van controle. Rome en de paus probeerden alles onder controle te krijgen. Alle liederen, alle teksten, alles wat de mensen deden. Een zeer strak personeel. Beleid. Dus dat is niet goed geweest voor de kerk. En zijn opvolger zal een heleboel werk hebben om daar allemaal weer de dingen op orde te brengen. Toch, meneer Hering, snap ik dan iets niet. Want uh, als ik u zo hoor, dan zat uh, Benedictus er strak bovenop. En toch zegt u, is er wantrouwen ontstaan? Uh, is er gepolariseerd? Hoe, hoe kan dat dan? Nou, hij heeft een zeer duidelijk, zeer conservatief beleid gehad. Hij heeft problemen gehad met de impulsen van het Tweede Vaticaanse Concilie. Daar wilde hij veel dingen achteruit weer draaien. En daardoor heeft hij natuurlijk problemen gekregen... met veel leden van de kijkgemeenschappen. Uh, Oogens niet slechts van Europa, maar van alle landen, alle continenten. Hij is al begonnen met dit idee, het moet weer Terug. Hij is eigenlijk als opvolger van Johannes Paul II, vormt hij met hem, wat beleid betreft, één deel. Uh, toen was hij de grote ideoloog, heeft de ethologie gegeven, en na het overlijden van Johannes Paul II had hij ook nog, als het ware, de beleidsmatige dingen uh, over, moeten, moeten overnemen. En mm. dat was te veel voor hem was hij te strak in de leer is dat tijdens zijn pontificaat gebleken dat hij, dat hij onvoldoende kon improviseren want hij kreeg natuurlijk die schandalen over hem heen van het seksueel misbruik en de fati leaks daar zei hij ook gisteren tijdens zijn toespraak uh, weer niks over behalve dat het turbulente zeeën waren en een harde wind was hij te weinig uh, in staat wat om te buigen ja, hij, hij kon niet omgaan met structuren, met machtsapparaten... Uh, met elites, met zijn collega's. En hij heeft gewoon in veel opzichten Curie laten doen. Hij heeft zich ook teruggetrokken, men was helemaal in de vrede met hem. Men um, zei ja, voor de middag gaat hij allemaal zijn protocolarische plichten uh, vervullen. En daarna heeft hij zich teruggetrokken om boeken te schrijven. Kijk, hij heeft uh, drie boeken geschreven, dat is niet niks... Maar daarvoor word je niet paus. En dat de tijd die je dan voor het boek moet hebben, die ontbreekt uh, elders. Dat had hij, denk ik, en dat weet hij waarschijnlijk ook na de hand... aan het begin beter moeten weten. Dan uh, hoor ik toch ook al in uw woorden, meneer Hering, een nieuw profiel voor uh, een nieuwe paus. Een paus die dus veel meer contact zal moeten maken met uh, <tus> gelovigen... en met de mensen om hem heen. Nou ja, het is natuurlijk moeilijk. Dat, dat, dat is een gemeenschap van meer dan een miljard mensen. Hoe wil hij dat doen? Het probleem lijkt mij niet zozeer in de vraag of hij zelf direct contact krijgt. Hij kan niet overal heen lopen met alle mensen praten. Maar er moet een decentralisatie komen. Hij moet meer vrijheid geven aan de verschillende culturen, continenten, eh, landen eh, in eh, zijn kijk. Hij moet ervoor zorgen dat wij bischoppen hebben met veel, veel... Veel meer zelfstandigheid, bishoppenconferenties. die dan even eh, een deel van alle besluiten zelf kunnen nemen... of althans kunnen nemen, zodat ze daarna worden goedgekeurd uh -huh. door Rome. Ziet u iemand die aan dat profiel voldoet op dit moment? Nee, ik, uh, see, er wordt overal gepraat. Er is een hele beurs van, uh, van namen. Ja. Ik, uh, ik, ik weet het niet. Uh, het is ook het probleem dat je nu alles, alles maar verwacht van een paus. En eigenlijk is dat een verkeerde strategie. Wij moeten meer verwachten van de, van de bischoppenconferenties. Van de mensen die op het land uh, in de verschillende landen uh, werken. Dat is een, een, bijna een paradoxaal. Iets wat nu gebeurt. Je wilt een paus met minder macht, maar je verwacht alles van hem. Nou, wat wil je nu? Ik weet het echt niet wie een goede opvolger kan zijn. Ja, en toch geeft u aan, meneer Hering, want die paus geeft wel het goede voorbeeld. Moet de zaak wel aansturen. U zegt dat net, hij heeft te veel in de boeken gezeten, in zijn boeken gezeten, en had meer en naar buiten moeten gaan. Eh, zien de kardinaals dat ook zo? Zien die ook dat er misschien iemand anders moet komen? Een ander soort iemand moet komen? Ja, het lijkt al, niet al een Daar is een, een, een zeer, zeer arts conservatieve groep... die ten dele ook uh, goede contacten hebben met Opus en andere uh, reactionaire groeperingen. Maar er is toch een groot groep van kardinalen. Uh, voor hen staat als eerste punt op de agenda decentralisatie... En dat is misschien wat de structuur betreft het meest belangrijke... Uh, dat betekent niet dat hij niets te doen is. Hij heeft daar nog genoeg uh, aan beleidsvragen uh, uh, uh, uh, te regelen. Maar hij hoeft niet alles te doen. Hij moet meer als een soort scheidsrechter staan... tussen de verschillende uh, kerken... Uh, in plaats van boeken schrijven. Dat zeg ik nog, uh, nog steeds. Maar het zou toch een heel andere groep worden. En het lijkt mij zo te zijn dat een heleboel van kardinalen dat probleem althans zien. Meneer Ring, hoe, hoe kijkt u naar vandaag als uh, emeritus hoogleraar theologie... of als oud-student van toen nog, meneer Adzing? Nou, kijk, ik, uh, in eerste instantie kijk ik als, uh, als uh, oud-hoogleraar theologie... want dat was natuurlijk de tijd uh, onder... Ik, ik, ik ben toen in 1980 naar Nijmegen gekomen voor een functie van hoogleraar... en heb precies die tijd gehad van toen tot uh, 2005. Dat was het pontificaat van Johannes Paul II... en maak nu in mijn emeritaten opvolger mee. Dat is dat wat wat mij nu zeer bezighoudt... we hebben voortdurend problemen gehad... Eh, collega's die weg moesten... de grote problemen met bijvoorbeeld de nonnen van Latijns-Amerika... zijn uitspraken over seksuele moraal, condoomgebruik en al die soort dingen. Het was voortdurend... hebben wij kleine, min of meer grote problemen gehad... die mij moesten regelen over de hele vraag... wat de positie van de vrouwen is in de kijk, Absoluut niks gebeurt... In Duitsland, in, in Nederland, daar is het natuurlijk zeer interessant te horen... dat hij op een gegeven moment heeft verteld dat de protestantse kerken überhaupt geen kerken zijn. Dat zijn allemaal onmogelijke dingen. Hmm. Dat had niet mogen het was, gebeuren. Het was, zo begrijp ik meneer Heer, niet helemaal uw paus, als ik u zo aanhoor. Uh, ik, ik heb het niet, niet goed begrepen. Het was niet erin. Nou, het, laten we het hierbij houden, meneer Hering. Want ja. ik, ik zit ook door de tijd heen. En om dat nog aan, te gaan uitleggen, dat gaat heel lang <laughs> duren. Maar het, ja. uw verhaal okay. is me duidelijk, meneer Hering. Dank u wel. Ja. Goed zo. Het NOS Radio Journal journaal media Overzicht. De uitkering aan weduwen en weduwnaars past niet meer... in het huidige stelsel van sociale zekerheid. Uitkering okay. stimuleert hen niet om te gaan werken. En dat is uh, ja. ruimer en is ruimer dan de andere oh, uitkeringen. Dag. tot ziens. Ja, dat was meneer Hering nog eventjes. Tot ziens meneer Hering. Het blijkt allemaal uit een rapport dat staatssecretaris Jetta Kleinsma... van Sociale Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. En de Volkskrant schrijft erover. Coalitiepartijen, VVD en Partij van de Arbeid... willen de looptijd van de nabestaande uitkering beperken tot één jaar. Precieze uitwerking is nog niet bekend. Volgens Kleinsma moeten nabestaanden meer en vaker zelfstandig hun geld gaan verdienen... omdat ze anders na de uitkering in veel strengere bijstand terechtkomen... Dan ze buiten, als ze dan buiten de arbeidsmarkt vallen. De FNV verklaart het flexwerken de oorlog. De vakcentrale maakt miljoenen vrij voor controles en rechtszaken tegen onzeker werk. Dat zegt voorzitter Heerts in het AD. De FNV zegt dat werkgevers massaal CO-afspraken ontduiken... met uh, losse arbeidscontracten, postbusfirma's en schijnfaillissementen. Australië, land dat bekend staat om zijn stoere mannen en vrouwen... met gekoelde blikjes bier in de hand is niet langer zo. Down Under, daar is het hip nu om limonade te bestellen in plaats van de alcoholische versnaperingen. Op de website van de BBC is te lezen dat steeds minder Australiërs alcohol drinken. Eén op de acht drinkt nooit meer. Dat is het dubbele aantal van twintig jaar geleden. Grazie Santo Padre. Dank u, Heilige Vader, staat op een van de vele spandoeken waarmee gelovigen afscheid namen van Paus Benedictus XVI. La Stampa in Italië heeft een uitgebreide fotoserie op de website van de laatste publieke audiëntie. Paus Benedictus verlaat vandaag dus definitief het Vaticaanse toneel. Dan, om maar uh, bij de muziek zien te blijven. Ja. <laughs> Dit is niet de nieuwe track van uh, DJ Everjack. Gisteren vloog hij op de A13 richting Rotterdam tegen de Vangrail. We zijn net opgehaalde Ferrari. Gelukkig doet hij er wat luchtig over. Ik zit niet zonder auto, hoor. Ik heb nog een uh, Q7 en een Audi, A, Audi A8. Automobilisten die door hem in een lange file kwamen te staan... bood hij te nog wel zijn excuses aan. Nou, nu hoorden gisterochtend in onze uitzending over de zes gestolen berglama's... de zogenaamde alpaca's, van een kinderboerderij in Olst. Ze zijn terecht. Het TVO schrijft dat de dieren hongerig zijn teruggevonden in een nabijgelegen dorp... nog wel met touwen om hun nek... Eerdere deze week verdwenen dus die alpaca's. Wat er intussen tijd met de dieren gebeurde, dat is nog onduidelijk. De signore cardinali. paus Benedictus XVI. Anno me, un umile lavoratore nella vigna del Signore. Zometeen zijn laatste officiële handeling: een ontmoeting met de kardinalen in het Vaticaan. Wat is zijn nalatenschap?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 Kom nu schapruimen bij Mako. Elvive Haarproducten 50% korting.